9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordvoerder van de Amerikaanse president Pence is besmet met het coronavirus. Woordvoerder Katie Miller heeft Pence onlangs nog gezien, maar president Trump niet. Miller is met een adviseur van Trump getrouwd. Of die is getest en of die nog in het Witte Huis werkt, is niet bekend. Miller is de tweede functionaris in het Witte Huis die positief is getest op corona. Eerder deze week werd bekend dat een militaire medewerker van Trump besmet is. In de Noordzee is een nieuwe vulkaan ontdekt. Dat gebeurde bij toeval door de geologische dienst. Het is een uitgedoofde vulkaan van 150 miljoen jaar oud. En hij ligt 100 kilometer ten noordwesten van Texel. De nieuwe vulkaan is Mulsiberg genoemd... naar de Romeinse god van vuur en vulkanen. Het is de tweede vulkaan in Nederland. 50 jaar geleden werd de eerste gevonden in de Waddenzee. En daarnaast zijn er nog twee actieve vulkanen op Nederlands grondgebied... op de eilanden Saba en Sint-Eustatius. Verpleeghuizen hebben sinds begin maart al geprobeerd hun personeel te laten testen op het coronavirus. Maar ze werden geweigerd door Laboratoria, meldt onderzoeksplatform Investico. De coronatests mochten niet volgens het protocol van het RIVM. En ook was onduidelijk waar er genoeg capaciteit was voor de tests. In een ziekenhuis in Las Vegas is de Duitse dompteur en illusionist Roy Horn overleden. Hij werd wereldberoemd met het duo Siegfried en Roy. Met zijn partner Siegfried Fischbacher deed hij jarenlang leeuwen- en tijgershows. En het succes van Siegfried en Roy kwam abrupt een einde. Toen Roy in 2003 tijdens een optreden werd aangevallen door een van zijn tijgers. Roy Horn overleed aan de gevolgen van het coronavirus. Hij was 75.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 Tubak leeft, leeft, We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Tweede geweldig van dit radioprogramma. Even na negen uur je een stukje geschiedenis. 9 mei. We kijken wat voor dramatische dingen allemaal zijn gebeurd. Ook in het verleden, ja. Het is niet alleen maar het heden. Ook toen gebeurden er heftige dingen. Maar goed, eerst maar even een lekker vrolijk plaatje. Je komt uit België vandaan. En ze maken fijne muziek. Baltazar. You wanna turn it into something good. Krijg okay, nog een vibration gevoel krijg ik. een soort gevoel, niet helemaal pluis hier. Ik krijg uh, een beetje een onheilspellend gevoel, krijg ik. Het lijkt dat ik in de gaten word gehouden. Ja, complot Theory. Goed, Balter zijn uit België ze een leuke muziek gemaakt. Dat hele album Fever is echt hè, om je vingers bij af te likken. Papa, waar zit je nou weer aan? Doe even handschoenen aan. Nee, sorry, ik maak ze ook wel schoon. Dat kan ook natuurlijk. Het is uh, tweede het tweede grootste radioprogramma. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, vandaag 9 mei. Vertel maar. Ja, wat gebeurde vandaag er? 59 jaar geleden. Heeft koningin Juliana de Gerbrandi-toren in gebruik gesteld. Deze toren in IJsselstein is beter bekend ook wel, als de zender van Lopik. Ja. Ja, en dat, uh, dat, ja, da, daar wordt alle televisie signalen uh, worden, worden daarmee uitgezonden altijd. Maar ze worden ook wel eens door elkaar gehaald. Je hebt daar nog een toren staan namelijk. Die staat weer iets van een kilometer verderop of zoiets. Oh. Dat is dan weer de zendmast. En dit is dan weer een, een ander soort mast. De Gerbrandi-toren was het oorspronkelijk. Ja, ja. ja dat twee soorten torens vlak bij elkaar die nog wel eens door elkaar worden gehaald. Uh, maar goed... Uh, ja, uiteindelijk is. In welke toren is nou brand geweest? Dat was weer een andere brand, hè? Of dat was in een andere toren, geloof ik. ik. denk het wel, ja. Ja, dat ging. Uh, ja. Nou goed. De Delta-toren zie ik hier, bij Smilde. Die heeft in het brand gestaan. Je hebt eigenlijk dubbel klapte. Dat oh, was. Uh, nou goed. Nog iets anders wat gebeurde op uh, 9 mei, dat is dit: 9 mei 1977. De brand met het grootste aantal slachtoffers na de oorlog in ons land. 33 doden, 47 gewonden. Het Rudolf gaat u naar het Rokin. Oh, dus Rudolf gaat u naar het Rokin. Dat zou zijn de steeg tussen Rokin en de Kalverstraat. Jij alle ladderwagens die u hebt over. Alle ladderwagens. Je hoort al een grote op. Ja, dat gebeurde op 9 mei 1977. Brand in het Hotel Polen. Dat is een heel oud hotel. Wat echt heel, heel mooi was in de jaren 40, 50. Maar uiteindelijk kwam er heel veel verval. En op de morgen van deze 9 mei roken ze een brandgeur. Het was om half 7 ochtends. Ze dachten: wat is er aan de hand? Scheep, heet komt het hier uit de liftschacht. Nou, gooi maar wat water naar beneden. Want daaronder zat namelijk een meubelzaak waar ze niet zo gauw naar binnen konden. En uiteindelijk, eh, nou ja, kwam er toch heftige brand. Ze kon uiteindelijk niet naar beneden. Ze konden de brand niet blussen. En daarna konden ze ook, uh, uh, uh, noem je dat de brandweer niet bellen. Uiteindelijk op straat iemand aangehouden. Die heeft de brand gebeld. Die kwam 20 minuten later. En toen stond de boel aan een lichte laai. Mensen stonden in een raamkozijn en sprongen naar beneden, de bluswagen kon niet dichtbij komen, het zeil waar ze in moesten uh, springen kon niet opengevouwen worden omdat de, de, de, de straat te smal was of zoiets. Of mensen, uiteindelijk was het opengevouwen, gingen mensen koffers naar beneden gooien die ze bij zich hadden waardoor ze niet erin konden springen. Totaal chaos en uiteindelijk gingen dus 33 mensen, 33 mensen werden daarbij uh, ja. verbranden daar. Ja, de hele constructie was van hout, hè, maar het was van de, 1500 of zo hè, dat hotel. Nee, ja, nee. Het, het is vernoemd naar een zakenman die daar ooit woonde in 1500. Dus ik oh weet niet ja. hoe oud het gebouw is, maar het, het gaat heel ver terug. Einde 18e eeuw. Eind 18e eeuw, precies. Het ja. was een koffiehuis en daarna weer een hotel. Nou, het is vrij heftig. Het is één groot, ontgapend gapend gat geworden daar. Ja, Als je die beelden wikkerlijk. bekijkt, je denkt, wow... Maar het, echt, doet denken aan de Bijlmeramp een beetje, ja, als ik het zo het zie. Ja, het is van een gat geslagen. Goed, dat was in 1977. Oh ja, ja. Oh ja. ja. Oh ja. Ah, we hebben nog een brand. Ja, What? Onder het kopje brand, doe maar. Ja, er was een zeer grote brand op een scheepswerf in de punt in Drenthe. En daar zijn uh, drie uh, brandweermannen, mensen, van kort Eelde omgekomen. Maar uh, het was eigenlijk zo dat die brand, die, uh, die was ergens in een, in een industrieel gebouw het punt was, het was helemaal niet zo erg toen ze werden gealarmeerd. Binnenbrandje, een tank, tankspuitje, yeah. adembescherming, la la la. Maar op een gegeven moment uh, kwam er gewoon een explosie. En uh, ja, je weet niet wat voor chemische spullen er eventueel binnen waren. Maar daardoor zijn dus drie brandweermannen om het leven gekomen. En het is uiteindelijk opgeschaald naar Grip 3. Oh ja, al oh grip, grip hè, dat betekent dus uh, gecoördineerd regionaal incidentbestrijdingprocedure. Ja. Uh, en dat is, uh, als het grip 3 is, nou, dan is het wel heel ernstig hoor. Grip, ik denk. Je, en ik... het was dus om, om, om, om uh, tien over twee dat, dat, dat ze uitrukte. Ja. En dan pas om uh, tien, over, of tien voor half acht s avonds werd het zijn brandmeester meegegeven. Ja, het was gewoon alles afgefikt. God, ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, toen was het nog. Uh, nee, om... ja. hele, ja, je hebt dan, wij hebben hier een VAK, Veiligheidsregio Kennemerland hebben we daar dus ook een hele veiligheidsregio. En die hebben dus uh, de, deze brand helemaal gebruikt om uh, uh, te zorgen dat het in de toekomst niet weer gebeurt. En ik heb uh, de hele op schaal heb ik gedeeld op onze Facebookpagina. Goed, leren we iets van, leerde van. Loop even door het huis. en Waar What zou ik er, grip 3 kunnen toepassen? Grip, het, het, het werkt bij mij een beetje verwarring. grip Oh, ze hebben de grip op. Nee. Niet. Oh, Nee, nee, nee. nee. Wat, is het? Wat is het een rare naam. Grip. Ja. Grip 3. Ja, goed. Flinke grip. Jezus. Goed. Nog iets anders onder het, toch onder het uh, mopje. Eh? Jij ja, wel 1342. Dat is me even een tijdje geleden. Namelijk in uh, uh, Geldermansen in België uh, ontstaat een klein vuurtje. Dat verspreidt zich redelijk snel. Uiteindelijk, een grote deel van de stad wordt gewoon in as gelegd. 800 huizen worden met de gelijk, grond gelijk ge, ge, gebrand. En uiteindelijk, alle bouwwerkzaamheden die zeg maar, dat jaar waren gepland, worden stilgelegd. De belasting wordt verlaagd om uiteindelijk alles weer een beetje op gang te, te, te, te helpen. Brengen, ja. En een geplande Belfort-toren op het stadhuis, uh, die zou daar komen, is niet doorgegaan. was geen geld voor. Dus eigenlijk is het uh, vrij dramatisch geweest, de brand in 1342 in Golden ja. Nou goed, genoeg over brand nu? Ja, ik heb nu een huh? muzikaal berichtje en ik ja. weet zeker dat jij wat klaar hebt staan. In 1962 het eerste contract wordt gesloten van de Beatles met EMI Par Parlophone. Par yeah. Ja? Parlophone. ja? Van, met wie is dat dan? Welke band? De Beatles. De Beatles! De okay. you know, Ja, ja, dat is een tijdje geleden. Ik wow. was even aan het zoeken. Wat is nou ook eigenlijk wat het eerste singeltje wat ze uitbrachten? Want dit was 1961. Hij lag je je of zo. Denk nee, nee, nee. Dit was het eerste singeltje wat ze officieel uitbrachten. In 1962. Dat is al even later. Maar wat ze in, zeg maar, in, was het, 60, 61 opname was dit. Dit is echt de eerste single, zeg maar. Jemig. Is het Elvis? Elvis ja. heeft het ook gedaan, mijn body. Klopt. Als je die op 78 toeren hebt, dan, dan kan je op vakantie. In eigen land, want je kan niet vliegen natuurlijk. Die is heel veel geld waard. Maar dit zijn dus de Beatles. Ja, yeah, My Bunny is over de ocean. Ik, ik is vind het wel leuker dat ze die andere kant op gegaan zijn. Dan. Uh, iets wilder, ja, ja zeker. Ja. En uh, Brian Epstein heeft daar een hoop in gedaan natuurlijk. Goed, nog een ander verhaal. En dat is ook wel weer mooi. Dat is dit. Ja, ja de Duitse ja. onderzeeboot. U-110 wordt gekaapt door de Royal Navy. En ze aan boord vinden ze de Enigma-machine. Ik heb zitten kijken hoe dat werkt. Geniaal gewoon hè echt. Als je zeg maar een letter vertaalt en er zit in die letter bijvoorbeeld drie keer een E. Elke keer als je die E aanklikt, dan wordt die vertaald naar een ander soort letter. Want dan gaan er allerlei rollen in werking en uiteindelijk wordt die E dan weer door een ander soort code, wordt die weer anders vertaald dan de eerste E in het rij. Dus je moet de code weten hoe je het apparaat moet instellen om de boel te kunnen vertalen. Het is heel mechanisch, dat zag ik ook, want het werd uitgelegd in een filmpje. Maar toch, ja, het werkte. Je had, weet je hoeveel, 20.000 verschillende soorten uh, codes had je om hem in te stellen. Ja, het was die Schlüsselmachine E. Ja. Dat was de Cyphermachine E. En dit was dus uh, uit een Duitse onderzee vandaan gehaald. Dat hebben ze een jaar lang onder de pet gehouden. Dat ze deze Enigma machine hadden uh, buitgemaakt. En daardoor konden ze dus heel veel berichten van de Duitsers konden ze decoderen. Ja, er zijn ook hele leuke films van ook, hè? Van, ja. Uh, dat hadden ze over Bletchley Park. Dat is een landgoed... Uh, in Zuid-Engeland. En daar, zaten, daar had je de Government Code and Cipher School. Yes. De codebrekers ja. van de inlichting. Ja, ik vind het, het spreekt wel heel erg... tot je verbeelding af. Ja, zeker. En nog even iets anders wat ook heel belangrijk is... en wat ook leuk is. Ja. Ja! Yeah! Ik kan uit de kast komen. Zeker in Amerika ook, want Barack Obama drukt als eerste zittende Amerikaanse president zijn stem echt uit voor het homo-hoeilijk. Dus uh, je hoeft ja. je niet meer alleen te voelen, dat is echt niet nodig. I was just to friend, dat hoeft niet meer. Nee, je mag er gewoon nu uit de kast vandaan komen. Helemaal geen punt. <laughs> nou, uh, nog iets anders? Nee? Dan gaan we op naar de verjaardag eens even kijken wat we allemaal kunnen vinden. Uh, muzikaal gezien ook en ook geschiedenis. Ik heb het onder andere straks even over Carter... Ket Carter. Oh, nee. En dat was de film. We hebben het over de Howard Carter. Leuk. bitpop dit. Oh, echt. Hier heb ik zwak voor op. Oh, lekker zo'n pingelgitaartje. Hier heb ik het bekleefd. Moses and the Force, Firstborn. Blown up. I met Tommy Boy. He was out You were drunk Forst burn, born burn, <laughs> ja komt er altijd al die berichten over brand, dat je over burn begint, burn baby burn, nee ik heb het over de born, de first born, lekker fijn plaatje dit, hier in de zaterdag, mooie geel, en het heet uh, blown up, ja, ik zal zeggen, uh, blaas de bom maar even lekker op. Nou, alweer genoeg over brand. Hou nou maar eens even lekker op. Goed, het is tijd voor de verjaardagen. Wie zijn de jarig? Okay. We kijken er even naar. Yes. We doen een kleine greep uit natuurlijk die de jarig is. Niet iedereen die jarig is kunnen, kunnen aangesteden besteden natuurlijk. Vandaag uh, zou jarig zijn geweest, overleden in 1993. Is hij nou door de vloek van de farao overleden? Of was hij gewoon oud? Hij was 64. Ik heb het over Howard Carter...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 Lord Carnarvon funded Carter's search for five years, but nothing was found. Carter asked for one more try. In his last chance in 1922, a waterboy hit a step with his heel. Why was a step in the middle of the desert sand? Ja, juist. Je begrijpt al. Die step, een trap, zeg maar, een treden hadden ze oh, gevonden. Oh, die, dat was die... step om mee te rijden. O, ja, heel hele goeie. En ik dacht, jezus, moet ik nou op de step in het woestijn? Dat is echt heel moeilijk. Nee, een trap en naar beneden gingen ze af. En uiteindelijk vond hij daar natuurlijk... Uh, ja, dat was op uh, kijk, uh, 4 november 1922 vonden ze dus die steps Ze gingen naar beneden. En uiteindelijk in, uh, in het jaar erop, in 1923, op 16 februari... deed hij de kamer open. Er zat schimmel op de muur. Hij liep er langs. Even later was hij dood. Nee, dat duurde wel even natuurlijk. Maar deze Howard Card fanatiek aan het zoeken geweest, hoor. Hij is het niet zomaar tegengekomen. Hij heeft echt de hele, hele vallei omgespit met gasten heeft echt hele heel, vallei. Hele vallei heeft op en niks planten. Het moet, planten, er zijn. Het moet er zijn. En niks planten, hè? Ik bedoel, die nee. kuiltjes waren er al. Oh man, echt. Heb je het erna gezien wat verband het geworden is. Man. Alles overopgetrokken. Ik moet het vinden. Echt zo'n een autist. Maar goed, je hebt, we hebben nu wel een mooi museum daar uh, helemaal ingericht met die toenegramen. Ja, ik ben er geweest. Ik ben in, uh, in uh, de tombe van Toet, Toet geweest. Ja? Maar ook in, uh, in het uh, museum in Cairo zelf. Ja? En als je ziet wat ze er allemaal uitgehaald hebben. Gewoon zalen vol. Dat dus je denkt van. Huh? Maar ook van die uh, opklapbedden en zo. Dat je denkt van, nou, Ikea is er niks bij. Weet je? <laughs> dat is echt heel leuk. Is dat? Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk. Uh, hij heeft de, hel de hele tijd geleefd toen na 1923. 1939 is hij overleden. En uh, nou goed, gewoon ouderdom. Maar goed, de man heeft echt heel wat afgegraven. En heel veel geld uh, heeft hij daarvoor gekregen om het te de sponsoren. Oh, goed. Wie is er nog meerjarig? Uh, onze allereigste hij is helaas al overleden. In 1943 is uh, geboren Griet Titulaar. Oh ja! Ken je die nog? Oh shit, shit. die had ik even op Met het leuke baardje. Ja zeker. Ja. ja, zeker. Goed, uh, vandaag is, uh, is hij jarig. Hij uh, is vooral bekend van dit. James L. Brooks, regisseur, producent en scenario schrijver. Onder andere heeft hij allerlei films gemaakt. Pas geleden heeft hij nog een uh, Terms of... Uh, een heeft, uh, ja. heeft hij uh, de beste film voor gekregen. En nou ja, Simpson heeft hij gemaakt. Uh, uiteindelijk heeft hij ook nog 175.000 dollar aan presidentkandidaten gegeven voor de Democratische Partij. Tegengeluid van de. Uh, van, uh, ja, hoe heet die man ook weer? Nou, hij, nou, hij die namen we maar nooit meer willen noemen. Ja, zoiets is het. Hele rare man met dat oranje gezicht. Nou, goed. Maar goed, <lacht> uh, verder vandaag is hij jarig wie? Billy Joel. Billy Joel. Hij wordt vandaag 71 jaar. Oké, okay, en als we het toch over vuur hebben. Nou, komt deze ook nog wel even bij. Toch over vuur hebben. Ja, we had interesse in klassieke muziek. Uiteindelijk werd dat Ray Charles, Dave Brubeck, Sam Cooke, allemaal inspiratiebron voor hem. Uiteindelijk hele mooie muziek te maken. Dit is, is ook nog wel zo mooi. Ja. Dit ook een van de klassiekers. Ja, no man, ja. En het grappige is, hij is zelf ook een pianoman geweest. Onder de naam Bill Martin heeft hij in allerlei, uh, noem je dat, uh, pianobars gespeeld. Ja, dus ze zeggen altijd, je hoeft maar vijf liedjes goed te kunnen spelen. En nou, elke keer weer opnieuw. Ja. <laughs> Niemand ja. hoort het. Nee, maar ik bedoel de vijf liedjes, nou ja, die zitten ondertussen te kletsen en... Uh... Je zet een gewoon plaatje op nou, ja. en dan, uh, dan kan je weer overnieuw. Weer voorbij. Ja, begin je weer niet Ja, er is een man in de straat die ook altijd op zijn gitaar <laughs> iets doet en dan denk je van hé. Hey, altijd hetzelfde liedje. Dat is toch hetzelfde liedje wat je net gedaan hebt? Nee, dat is een, doet hij even een andere snelheid, ook weer niet. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, is hij in 1971 ooit begonnen met uh, Cold Spring Harbor. Dat was zeg maar zijn eerste plat. En hij heeft heel veel met uh, Elton John getoerd en gingen ze elkaars werk gingen ze dan, uh, spelen. Oh, Alles zijn ook pianomensen, dus dat is wel weer geinig. Het laatste werk kwam uit in 2010, echt nieuw werk. Ik heb daarnaast het ook al een verzameld dingen uitgebracht. Dat heet She's Always a Woman. Nou, dat kennen we. Ja, het nou, is wel voor iedere vrouw wel... Uh, kijk, het is wel morgen moedersdag, hè? Hé, hey. hey, wist je dat? Hé, hey, dat was ik even vergeten. Ja, ja. Hoef ik niet eens aan het doen, ik kan niet op bezoek. Lekker makkelijk. Goed, ja. nog meer. Ja. Uh, het is vandaag uh, ook de geboortedag van Sophie Scholl... En dat is een, een dame, dat, ik vond het wel een hele bijzondere iets... want zij was een verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog... maar van in Duitsland, Sophie Scholl, oh. oh Duits verzetsstrijder. En zij is dus zelf uh, is er begonnen met het verspreiden van pamfletten... tegen, tegen de nazi's, zeg maar. Yeah. En uh, ze werd dus door de natierichter Roland werd ze in februari 1943 werd ze dus uh, tot de doodstraf veroordeeld... met een guillotine. Oh. Oh. Maar uh, ja, zij was dus van de wijze roze... En dat was dus gewoon echt een groep die echt helemaal uh, tegen Hitler was. En er is, er is een filmige geweest in 2005. Sophie Scholl, die laatste dagen. die heeft zich dus uh, gebaseerd op die verslagen en verhoren van Sophie Scholl door de Gestapo. Dus okay. ik heb zelf zo van, nou, ik vind het wel interessant. Ik hou er wel van, ja, het klinkt net alsof het allemaal fictie is. Het is uh, maar ik vind het wel heel interessant, die, uh, die studentenvereniging waar ze bij was. En uh, hoe dat allemaal gegaan is. En, uh, dus nog even een naam. Sophie Scholl. Chok. Uh, volgens kort. mij staan het ook inlegzolen. <laughs> van schoenen. John, John. Ja toch? Die liet niet over zich heen lopen hoor. Maar nee zeker niet. Maar ze is maar ze hebben heel jong. Ze is op 22 jaar geleverd. Ze was nog niet eens 22. Toen is ze dus via een guillotine om het leven gebracht. En echt, voor je 21ste, voor je 22 ste heb je dus al iets bereikt dat je gewoon echt iets nalaat. Dat jij in de Wikipedia staat. Dat ik dat je daar gewoon in... Richie Ferry wordt vandaag 76. Die houdt een stuk langer vol en is uiteindelijk predikant. Nou, lekker boeien zou je denken. Nee, maar ook de gast die vroeger muziek maakte... met onder andere Breath of Springfield. Dit is zo mooi, dit hè? Dat geluidje... Hij staat bekend om het heldere stemgeluid wat hij produceert. Oh ja, weer de jaren zeventig. Woodstock, die tijd om dit vandaan te roepen. Hij speelde dus in Buffalo Springfield. Later maakte hij de band Poco. Dit is hem ook. Uiteindelijk in de jaren tachtig heeft hij een opleiding gedaan voor predikant, hij is fulltime predikant. In uh, Cavalry Chapel in Bloomfield Blomfields in Colorado. En uh, uiteindelijk in uh, 1999 heeft hij nog een comeback gedaan met uh, Poco. En, en uh, goed, verder staat hij, uh, ja, staat hij van de staat hij te preken. Zeg Ik kan maar. me ook voorstellen dat hij dan een preek gedaan heeft. En ja. daarna pakt hij zijn gitaar en dan zegt hij... You can't always get, get what, what you want. want. Yeah. Maar dat, dat, dat had, uh, is dit dat nummer dat uiteindelijk... Uh, de uh, Mick Jagger met zijn uh, Rolling Stones... Hè, die, die heeft dat nummer toegedaan. gedaan. Die is van hem dus blijkbaar. Nou, dit is weer een ander nummer, hoor. Het lijkt er wel op, Het lijkt er wel allemaal een ja. op. Ja, maar goed, dat had je toen niet tijd. Dat oh. goed. Ja, dat leek hey, allemaal op elkaar. Wie is nog meer? Ja? Ik heb er nog wel één. Jij niet? Jawel, Edwin Evers. Van de Edwin Evers. Edwin, Edwin Evers, Evers natuurlijk. Een van ons. Uh... Ja, waar we door geïnspireerd raken als DJ natuurlijk. De man is, uh, hij wordt negen, hij gaat, hij gaat zijn vijftigste levensjaar in. Ja. Nou, hij heeft al een hele carrière achter zich natuurlijk ook begonnen bij de Omroep. Bij Radio 10 Gold, Invaller, uh, Power FM. Extra 108 heeft hij gezet, dus uit maar, bloot een hoofd allemaal een beetje. Goed, uh, de man die vandaag 58 wordt. Ja. En je kent hem van dit. Ja, David Gahan mee slepend, zwaarmoedig. ah oh, depressieve kutmuziek, maar wel lekker! Try walking, in my shoes. Try walking in my shoes. Dat is altijd leuk. Ik heb ellende meegemaakt, maar iemand anders heeft het nog veel zwaarder. Zullen ik eens de verhaal vertellen? Ik heb het ook zwaar. Hoe nou, dat gevoel krijg ik met dit soort muziek. Ik heb het echt niet makkelijk hoor. Nou goed, even. Ja, ook dit is, sorry, ik blijf er even in hangen hoor, die muziek. Dit is een van zijn solo plaatsen. Mooi dit. Hè? Ik kan twee nummers achter elkaar draaien. Daar ben ik wel klaar hoor, moet ik zeggen. Ja, dat is het. Ja. Maar het is wel mooi. Maar van, mode, hè? Ja? Dat van... die pers mode, h heb je genoemd? Ja, hij is van die pas mode. Ja, Sorry. ja ik ja. was niet volledig. Ja, voor nee. de mensen die ja. denken van ik ken het ergens maar wat ja, was dat het ken ook ik. alweer. Samen met Martin Gore en uh, Andrew Fletcher zijn ze in 1980 uh, uiteindelijk, zeg maar, uh, die pas mode. En ik heb hier beginnen. nog mijn allerlaatste. Want dit, dit vind ik een hele verrassende. Ja? Hij is, uh, wordt vandaag wordt hij 31. En het is C418, dat is Daniel Rosenfeld, maar hij is dus echt helemaal doorgebroken, dat vind ik zo grappig, met de muziek van het videospel Minecraft. Oh! En uh, ja, ik had ook van. ik vind het al raar, want er staat dus een Duits muzikant, het is echt een jong gassie. maar hij was dus eigenlijk muzikant, producer en geluidstechnicus. Oh! En dat, ja, dat vind ik, vond ik heel verrassend. Ja, dat is zeker wel verrassend. Ja. ja. Nou, goed. Uh, ja, grappig. Zo, je krijgt zo'n nerd te zien nu op het beeldscherm. Ja. Die <laughs> zeggen maar eigenlijk gewoon... Ik, nou, ik ben gewoon lekker een pilo, pilo achter mijn computer. Ja, en ik heb Een prachtige videospeler. En uiteindelijk heeft hij er een, een leuk centje mee verdiend. Dat ja, denk nou, ik ook wel, ja. Tot zover de verjaardagen. En uh, straks hebben wij natuurlijk uh, nog even de zijn bericht. Oh man, we lopen achter op schema. En, nou, dat uh, zou niet nog een keer gebeuren. Even kijken. Leuk dit. Toria, Tora, moet ik zeggen eigenlijk. Een mooie dame. Met heeft een nieuwe single uit. Kom. Your Name, als er mijn naam nou eens take this warm defense of mine and, cool and broken. High bits of golden shards and claim and stolen. We wait by the thorns we grow. It's just short on a I bet you I wanted only for your type Last time you paid the price And when you took advice Rest assured I know I'm burdened by assumptions the flow misses our feet don't pass go no straight to jail please heard it by euphoria something about release such things don't stay around it we only know about it Sorry, het was uh, yeah. Even een jippie jingle kan eigenlijk niet in deze tijd. Doe Is Toch in de tijd dat we. Dat is het probe. En heeft een nieuwe plaat die heet Call Your Name. In haar slaap roept ze jouw naam. En nou, als je haar ziet dat denk je denkt van nou, dat zou ik ook wel graag willen. En daar kan een leuke fantasie uit voorkomen. Het is later dan verwacht. Je bent het ook altijd gewend. Het zit nooit op het schema. Wat een puinzorg. Zandvoortse berichten. Ja, dat geeft ook allemaal niets. Uh, verbetering, afvalscheiding. hier in Zandvoort zijn ze fanatiek bezig. Er moeten meer containers komen. Verschillende containers. De gele zakken gaan weg. En er uh, komen nu een rolcontainer met twee vakken daarin. Voor karton en pa uh, papier. En dan plastic en blik. Die kunnen dan bij elkaar gescheiden in één container. Huh? Nou ja, in twee vakken gescheiden. Ik snap er allemaal niks van. Maar goed, dat moet je gewoon zien. Kijken even op... Uh, de, de internetsite van de, de gemeente, en dan kan je het zien op wijscheidenafval.nl. Daar wordt het uitgelegd. Heel veel inwoners hebben de inval al gekregen. Heb je het niet gekregen? Vraag er even om. Want het is belangrijk om de afval te scheiden. Die stroom moet natuurlijk op gang komen. Duurzaamheid. Heb de politiek hier soms het hoog in het vaandel staan? Dus uh, ze hebben een plan, dat heet Duurzaam Afvalsbeheersplan. En ze willen steeds meer uh, waardevolle grondstoffen weer terughalen om te gaan hergebruiken. Lijkt me logisch. Dus nou, er is nog wel verschil tussen de laagbouwwoningen... die dan container krijgen... en natuurlijk de, de flats. Die hebben natuurlijk ook een andere soorten container. Goed, ja, heel top. vertaalslag. Vertel, wat nog meer? Ja, er, er is uh, toch wel uh, uh, wat gedoe geweest in de raad... Uh, in het college afgelopen donderdag. Er is een nieuwe toegangsweg bij het circuit... en die blijkt dus een splijtswam te zijn voor het college... Maar wat, die zwammen die, die moet je niet aan likken, geloof nee, ik. Hè? En dan moet je ook heel lang over overzwammen. Ja. Maar een meerderheid van de PVV, OPZ, D66 en uh, GroenLinks... die wil per se de vergunning voor een ruimer gebruik... van die nieuwe extra toegangsweg naar het circuit blokkeren. En woensdag werd het al duidelijk tijdens de online raadsvergadering... dat uh, Ellen Verheij, de wethouder, hier grote moeite mee had. En ik, uh, bij aanvang dus van die vergadering op donderdag bleek dus... dat zij het abonnement dat was ingediend als een motie van wantrouwen zag... Nou ja, uiteindelijk hebben ze met z'n allen zijn ze gaan stemmen. En uh, uiteindelijk is dus daar dus met uh, kijken, tien voor en acht. Twee, uh, tien, met tien tegen twee, zeven stemmen is het aangenomen. En na de stemming heeft dus wethouder vrijheid woord gevraagd. En uh, gezegd uiteindelijk van ik heb overleg gevoerd met collega's Berendsen en Bluis. En zij beraden zich met mij op onze positie. Dus dat was het grote woord, dat eruit. En wat er nu gaat gebeuren, het moet in de komende dagen duidelijk gaan worden. Want donderdagavond was er nog geen informatie over te verkrijgen. En ja, dat gaat dus over een nieuwe toegangsweg. Oh, ja, ja, want die zou dan verruimd moeten worden, de, de functie daarvan. Maar uiteindelijk was de uh, was, was allemaal niet helemaal goed gegaan, wat ik uh, zo hoorde. Wat raar dit, want het ging allemaal hartstikke goed bij het circuitpark. Ja. En nu in één keer komt er een kink in de kabel dus. Ja, een beetje, want alles iedereen, uh... ging van een leien dakje, alle ja. Echte natuurgebied, kikkertjes, rupsjes. Alles ging goed, behalve dat de race niet doorging. Maar nee. voor de rest nee. ging het helemaal goed. Alles op schema. En ook bij zo'n prachtige trappen en zo in de stationsuitrag. Oh, laten we het over ophouden. houden. natuurlijk ja. gewoon. Echt ook weer de horeca en de ondernemers zijn weer de pineut! Nou, maar alles hoor, wordt vergoed door we... de regering. Ze gaan allemaal geld uitdelen. Ja, ik, ik voel wel een belastingverhoog aankomen een of andere manier. Ik weet niet, het moet toch bekostig ja. worden, denk ik. Ja. Goed, toch geen speelveldje in Zandvoort-Zuid. Het plan bestaat al uh, sinds 2016, 2017. Er werden daar wel uh, wat balletjes getrapt. Het was een beetje een rommeltje daar. doel gingen heel vaak stuk en zo. Als we daar nou een mooi strapveldje gaan neerzetten... Uiteindelijk, nou, daar hadden ze een budget voor. Dat bleek wel mee te vallen. Dat was haalbaar. Het moest wel proef worden. Dus er kwam iets meer geld bij. Kon ook nog. En uiteindelijk, oh, vervuild, vervuild uh, grond daar. Dat moet worden afgegraven. Oh, mm. Oh, de, je hebt ook een Natura 2000. Zeldzaam plantjes en diertjes. Dan kan er geen verlichting komen, want er zijn vleermuizen. Nou, als er vleermuizen zijn, dan hoef ik daar geen balletje te trappen, zou ik dan denken. Maar goed, daar werd ook allemaal naar gekeken. Uiteindelijk kwamen er echt veel meer kosten bij. En nu, in 2020, is de kogel door de kerk. De wethouder heeft er toegelicht dat het definitief niet doorgaat. Er komt geen speelveldje. En sowieso zijn er een aantal mensen die hebben gezegd... van: echt, zijn er zoveel mensen daar dan een balletje aan het trappen? Ik heb er niet zoveel gezien hoor. Voor mij is dat helemaal niet nodig. Er komen wel nieuwe dueltjes, maar nou ja, dat is het enige. Okay. Echt, officieel speelveldje komt er niet. Goed, vertel. Ja, in het Badhuisplein... Uh, de tentoonstellingen van de 15 fotopanelen op Boulevard de Favosje... die zijn verplaatst naar het Badhuisplein. En de huidige F1... Formule 1-expositie wordt dus in juni opgevolgd door een foto-expositie over corona. Nee, jij krijgt toch niet allemaal corona-foto's? hè? Maar ja, ze willen, ze, volgens mij is het meer over van hoe stil het is in Zandvoort, hoor. Gelukkig. De expositie uh, die was uitgestald die duurt in ieder geval nog tot eind mei. En daarna komt er dus uh, uh, foto's van Zandvoorters, dus die de link hebben naar de coronacrisis. En ze hebben al hele mooie foto's binnen van Zandvoorters. Dus ze hebben gezegd ook al dat dit in juni van start gaat. Het bouwmateriaal van Corendon is inmiddels weggehaald. Want ze zouden een cultureel paviljoen maken. Oh ja. ja en dat uh, ja, ja. was gepland om voor de Dutch Grand Prix open te zijn. Maar ja, het is voorlopig uitgesteld, heeft ook nu geen zin. En uh, nou ja, het zou nu fijn zijn als er nu wat uh, als er een beetje opgeleukt wordt, weet je wel. Ja. En ik denk ook wel van ja, je had toen de tijd dat je natuurlijk dat uh, zandsculpturen. Nou, die, die kunnen misschien dan alsnog weer uh, daar gemaakt worden, lijkt mij. Maar ik weet niet of dat doorgaat dit jaar. Nee, we wachten het maar even af. Uh, ja. nou goed, wat ook een idee is, gewoon zeg maar uh, foto's van oud wordt ophangen. Is dat een idee? Ja, die hebben er al lang gestaan, joh. Oké. Okay. Ja. Ik denk, kom eens met wat nieuws. Uh, maar dat ja. de, oh, Weer een zandsculptuur, ja. dat ja, ja, uh, Foto's van sculptuur kan ook nog natuurlijk. Ja, nou, ik zeg gewoon, doe weer leuke markjes, oh, met anderhalve uh, meter. Roep van de visventers voor de heropening van de parkeerplaatsen. Ze mogen daar staan. Dat mag wel, geloof ik, de fiets uh, Venters. Maar ja, als er niemand erop afkomt omdat de parkeerplaatsen dicht zijn, dan is het nog ja, fijn. Was, nou ja, dan heb alleen de wandelaar. Ja, de wandelaar. Je wandelaars. merkt wel dat wandelaars nu toe beginnen te nemen. Want gisteren is er dus gewandeld uh, heen en weer naar. Ja. Uh, yeah. uh, nou ja, in ieder geval. Richting Bloemendaal en dan uh, door naar Parnassia. En ik uh, je, je heb een foto daarvan gezien. En het is inderdaad behoorlijk druk al uh, aan het worden. De mensen, ze nemen wel afstand van elkaar. Ja. Maar uh, ja, de mensen gaan toch wat meer met de fiets dan naar het, naar het strand. Ik denk uh, dat ik begin een uh, ondernemetje met van die hele grote opblaasballen. Waar je dan in kan, uh, in kan lopen. Oh ja. Ja, die, ja, in, ja, ja, ja, ja je, je rolt eigenlijk. Je loopt en dan rolt. In plastic. En, eh, normaal doen we het op water. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon over het strand doen. Dat is ook een idee. Het is wel maar heel heet hoor. Maar het is wel heel warm in zo'n bol. <laughs> ja, het ja, dus, val je ook meteen af. Alles ja. tegelijkertijd. Maar goed, ze hebben overleg gevoerd. En, en het visvent is echt roepen. Alsjeblieft door die parkeerplaatsen open. Maar ze zijn er ook al, wat jij al zegt, als de dood al uit, de, uit de hand gaat lopen. Nou, verder waren er nog wat nieuws over. Natuurlijk over de kioskhouders en de boulevard Die zijn te popelen eh, ja, door, de, door de Grand Prix. Wat misschien door zou gaan. Zouden ze eerder kunnen plaatsen. 1 april hadden ze al de kiosk kunnen openen. Dat ging niet door. Uh, uh, uiteindelijk uh, ja, zijn nu bepaalde winkels en bepaalde restaurants. wel bezig met allerlei afhaalzaken aan te bieden. Maar zij konden nog niks. En ze hopen nu uiteindelijk. samen met uh, de bouw van de strandhuisjes. dat ze uh, wel open kunnen straks. En dat er wat geld kan worden verdiend. Want ja, de gemeente kan ook op die manier erfpacht, of hoe noem je dat, pacht, kunnen, kunnen ze binnenslepen. Ja. Het is een win-win-situatie die nu even niet opgaat. Ik ja, zie dat... trouwens nog wel dat er vannacht een busje in de fik is ge oh, ge okay. gegaan op de Kostverlorenstraat. Brandweer is snel geanimeerd, vuur is geblust, alleen de achterkant van het busje stond in de fik. Dit is wel oorzaak onbekend, maar ja. het, is, uh, het is wel nou, een hele... Dit zit wel als aangestoken. Daar ja, gaat gaat zit natuurlijk zo'n 5G-mast in. Ja! Denk ik. Ja, metingen gaan naar 5G. Ja, ik vind het ook duister, die 5G. Ik, ik ja. weet het ook allemaal niet. Dan moeten ze allemaal nog even voor mij uitleggen hoe dat werkt. Ja. Goed, Marcus is helaas niet persoon die persoon om dat uit te leggen altijd. Het is dus 20 minuten voor 10, straks naar 10 uur. Uh, geen goedemorgen wordt. Maar om 11 uur. Ja, ja. Dan gaan we gaan straks een grote show maken. Als bak bakzillen worden weggehaald. En dan uiteindelijk kunnen zij hier plaatsnemen. Vanuit de studio dus. Goeiemorgenzand, dat je het even weet. Group Love. Yeah, I think I know what I've always felt to see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 I'll turn out how I'm supposed to be. Yeah, you don't gotta look at my every move, but we all need something to. Do. Toch dichter bij elkaar. Group love. Ja, echt uh, een moeilijke tijden. Dan komen ze tot elkaar. Oh, maar goed, uh, sorry. Ik moet bijna kots voor mij geworden. Dit soort tekst altijd. Goed, het is uh, kwart voor tien in Zonnig-Zandvoort. Je kan deze kant op komen. Kom op de fiets of uh, lopend. Oh, afstand. Uh, neem ook zo'n pompje mee. En uh, pak jezelf weer plastic in. En. Uh, en dan nog meer, nou doe, kom ook maar niet, doe maar niet. Parkeer, uh, ja het is wel een gemis natuurlijk hè, die parkeerplaatsen dicht. De begroting voor de gemeente is allemaal niet laten komen komend dit jaar. Ja dat is echt een probleem inderdaad. Dat is echt een probleem gewoon. Er komt minder geld binnen, want het parkeertarief is net omhoog gegaan afgelopen maand. Hoewel dat zo alweer twee maanden geleden natuurlijk. Goed, vandaag heel groot stukken in de, in de krant. Het planbureau voor leefomgeving krijgt harde kritiek naar de publicatie van een vuistdik rapport over de biomassa. Weet je wel, dat rest houdt. Het resthout, ja, dat wordt anders ook gewoon maar weggegooid. Uh, deze boom. Uh, ja, ik krijg er geen plank uit. Gooi met die niet over. Kunnen we energie van maken? Maar ik kan er wel een plank uit halen. Nee, joh, gek. Resthout, hoppakee. En de tuinafval. dat tuinafval kan ook allemaal verbrand worden. Uh, heb je nog tuinafval? Nee, ik heb niks meer. Uh, dan laten we met een de schip deze kant op komen. Je bedoelt van die dieselschepen? Ja, dat is oh, gewoon goedkoper. Ja, veel goedkoper. Veel goedkoper. En er moet nu uiteindelijk nog even een subsidie opkomen van 23 miljard. Want ja, we moeten uiteindelijk wel biomassa gaan gebruiken... om de klimaatdoelen te halen. Het is allemaal, zeg maar, eh, hoe noem je dat ongeveer? Het gewoon eh, wegstrepen van dingetjes, weet je wel. Je, je, je stookt een boom op, maar er wordt de boom geplant. Dus dan kan je tegen elkaar wegstrepen... maar uiteindelijk, op papier lijkt het dan wel te kloppen. Maar in theorie, de boom die je wegkapt... Uh, die CO2, die uitstoot daarvan... gaat zo'n klein boombietje niet meer opnemen... die geplant is. Nee, uiteindelijk wel. Ja, maar dat duurt dan 20 jaar. Ja. ja. Maar dan loopt de rekening toch redelijk op... qua uitstoot. Ja, maar ja, de uitstoot is op het moment... wel een stuk minder natuurlijk. Er wordt een stuk minder gevlogen. Ja, daardoor wel. Dus daar kunnen we weer wat... Uh... Nou ja, goed. Jan uh, Johan Vollebroek heeft je daarin vastgebeten. gebeten. Die volle broek, heet die volle broek. De volle broek. Oh, die de broek van vol gewoon. Maar ja, hij zegt we moeten wel wat, maar het, dit klopt niet. Echt, uh, die, hij zou eerst meewerken aan het rapport, maar hij zegt mensen die aan meewerken zijn alleen maar bezig om uiteindelijk deze industrie op gang te helpen en niet kritische vragen te stellen. Dus ja, ik heb het met de vriend van mij ook heel vaak erover. Is het nou duurzaamheid? Ja, als je echt alleen maar rest houdt zou doen wel. Maar in Alkmaar bijvoorbeeld, hij zijn ze wel fanatiek bezig. Maar er moeten toch ook wel pellets komen. En die pellets komen van hein en ver. Ja, niet die pellets waar je op. Nee, van die pellets noem je korrels. Weet je wel, die ingevoerd worden. Nou ja, goed. Uiteindelijk zitten we er nog wel een beetje aan vast. Goed, wat dan meer? Ja, We moeten gewoon wel. Opmerkelijk nieuws, hé? Hey. Ja, zeker. Nou ja, er is een. Uh... Politieressergeurs hebben gisteren ruim 12,5 miljoen euro aan contant geld aangetroffen in een verborgen ruimte van een huis in Eindhoven. Okay. Al dus de landelijke eenheid van de politie. Nog nooit vond de politie zo'n hoog geldbedrag op één locatie. En een 35-jarige bewoner is aangehouden op verdenking van witwassen. Het bedrag was allemaal in papiergeld. verdeeld over grote boodschappentassen. En uh, het woog bij elkaar <laughs> 255 kilo. Oh, geweldig gewoon. Dat is echt wel heel veel. Ook vonden ze onder meer nog twee vuurwapens met munitie. Een geldtelmachine, die ja, heb je wel nodig, met zoveel. Ja. En een PGP-telefoon. Dus is dat een toestel populair bij uh, criminelen? Want je kan er versleutelde berichten mee versturen. Ja, een Enigma-telefoon zeg maar. Ja. En een nigma-telefoon gewoon. Ja, je, wij, je, je zegt, uh, uh, uh, nou ja, zegt uh, pannenkoeken en dan komt er heel iets anders uit. Je denkt, wat wil je nou? Wil je macaroni? Nee, maar dat is de gecodeerd. Ja, met pannenkoek, gekke pannenkoek. Ja. Ik, ik bel u met mijn pannenkoek, gekke pannenkoek-telefoon. Ja, nou goed, uiteindelijk... Uh, <laughs> nee, uh, 14,5 miljoen, 12,5 miljoen. 12,5 miljoen. Dat dat komt, geld heen. Jezus, ik ga dan maar eens aantonen waar het vandaan komt. Ja, nou, dat kan hier gewoon Ik niet. heb al wat bonnetjes liggen ergens. Wacht nou, dat is ongetwijfeld druk geld, denk Dan ik. Dan heb je een bonnetje, een tas van de van, Maar van ik zie dus trouwens lopen. wel dat er hier de verdachte is maandag voorgeleid... voor de rechter in Rotterdam. Ja? En die besloot dat de man nog zeker twee weken blijft vastzitten. Dus ik denk dus die vrijdag, dat het vorige week vrijdag is. Maar het bericht is van 6 mei. Nou, ik hoop dat ze nog meer van dit soort tassen gaan vinden... want we hebben het nodig de aankomende tijd. Oh, zeker weten. Om, om te besluiten te krijgen. Oh, ja, dit wordt nou. gewoon weer op andere manier ingezet... Goed, loop tegen tien uur na tien, natuurlijk uh, nog even een uh, uurtje non-stop. En daarna zit Hotel. Uh, nee, die, Hotel <laughs> zit, California. Hotel California zit hier dan. Nee, nee. zitten hier in de studio, toch ja. niet in auto's. -auto. Jazeker, Gerrit Cinnamon. Oh, weer van die nostalgische gevoelens die krijgen bij deze muziek. Wat is dit boy? Where are we going? Geen idee, ik heb geen doel voor ogen. Vol een bonnie. Met mijn bunny kan ik al... Ja, goed, het niet dat. En dat heet dus... Where are we going? Vraagteken. Dat weet niemand. Nou ja, goed, de afgelopen weken... ik week, heel veel hetzelfde praatje op de radio... op de televisie er niet aan. Uiteindelijk, wat ik gisteren wel weer verfrissend vond... en dat was zo'n... Een... Echt een aparte discussie. Dat ging over uh, Arno, Arno Grunsberg, Die is ook tijdens de doden herdenking op de Dam. Een toespraak hield vrij heftig. Met allerlei heftige details. Nou. Van wat mensen meemaakten. En wat er gedaan werd. En uiteindelijk liet hij het woord uh, vallen de Marokkanen. En de Marokkanen verleek hij met de Joden. Dat sommige mensen die bepaalde houdingen hebben. Een bepaalde theorie tegen de Marokkanen hebben. Dat vergeleek hij met de Joden. Hij noemde het niet helemaal, maar je dacht, dat, was, dat lijkt hij wel te bedoelen. Maar hij nam er later weer afstand van. Uh, uiteindelijk uh, troffen ze elkaar in, uh, op één. Uh, ja, ik Joost, heb het stukje Joost ervan. Eersman ging uh, heftig aan toe. Je zag ook dat uh, Arno Grunsberg er wel moeite mee had. Er leek ook wel een beetje te trillen op zijn handen. Ik vind het een hele symp sympathieke vent. Ik had het zelf ook niet gedaan... Het Marokkanen woord gebruikt in deze situatie. Het M-woord. Want uh, ja, je krijgt er heel veel ellende over. En nou, Eerdman, die probeert dan echt uit te leggen. dat feit dat het. Een, een, een, een klein gedeelte uit de grote groep die zich misdraagt. dat zijn wel Marokkanen. En daar moet, je, moet aandacht voor komen. En hij heeft er heel veel aandacht voor. En het moet opgelost worden. En, hey, is dat iets cultuurs? Is het niet cultuur? Nou goed, dit, dit, ging, uh, dit was een uh, leuke discussie. Dus heb je hem niet gezien? Even ik even heb een kijken. stukje gezien. Ja. Niet alles. Nee. Dus Want ik uh, was, uh, was natuurlijk naar uh, Poirot ja. aan het kijken. Oh, oh ja, en, tuurlijk. Dat je denkt, nou, dat is echt een belangrijke zaak. Hup, à naar Poirot. <laughs> ja, Poirot. Je ziet het altijd zo helder. Ja. ja als ja. de inspecteur. Nou goed, hebben ja. we nog iets anders. Uit, uh, de, uh, zijn er nog rare berichten van Trump of zoiets? Dat zegt, even een lekkere one-liner. one-liner? Nee. Ja, nou ja. Hij had toen met die uh, elektriciteit. Of nee, sorry, met die uh, schoonmaakmiddelen dat je moest uh, injecteren, injecteren met bleekmiddel. Ja. Hij zet zijn ze centen in op de heropening van de economie. Maar ja, ja ik, uh, ik, ik ben wel benieuwd hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee goed, New York heeft echt nog nooit zoveel slachtoffers. Ik, ik sprak een, een, een kennis van mij. Die zijn broer woont in New York. En die is soms een halve dag bezig op zoek naar een winkel die nog open is. Om daar eten te scoren. Oh. Dat is nog allemaal niet zo makkelijk in New York. En uh, nou, goed, al die uh, theorie over het feit dat het te maken heeft met luchtverontreiniging. En te maken met allerlei dieren die daar iets afstoten. Dat het dan weer gemotiveerd wordt. Ach, er zijn zoveel theoretjes. Ik weet het ook allemaal niet. Maar hij had wel gisteren wel een quote van... ik had geen idee hoe populair het crisisteam is... totdat ik gisteren begon te praten... over het afbouwen ervan. Ook. Dus hij wil het crisisteam nu afbouwen... want ze moeten nu voor de economie gaan. Maar ja, ondertussen heeft de staat New York... die heeft iets van uh, 28.000 doden, geloof ik. Maar de staat New York heeft ongeveer net zoveel... inwoners, inwoners als Nederland. Ja. Moet je nagaan hoe hoog dat dus gewoon is. Dat is wel heel veel. En mensen zitten bovenop elkaar natuurlijk. Ja. Dus ja. Dat mondkapje, die kan je beter nog een paar bij doen. Goed, ja. nou, uh, we gaan even op... Uh, nee, niet op naar het nieuws, maar we gaan even de Jolande keuze doen. Die wij oh, maar die vergeet, had klaar. Ja, die klaarstaan natuurlijk ook. Hij is ja. vandaag jarig, David Geyhan. Hij wordt 58, de man van zwaarmoedigheid... En ik ben daar niet vies van. Ik vind het op de tijd wel even leuk om lekker zwaarmoedige muziek te draaien. Dan kan je het vinden tussen al die kopjes die je aangeklikt ja, hebt. Ja, dat ik inderdaad ja, ja, Daar zit hij volgens Kijk, mij. En daar is hij. plaat uit... Die best uh, mode, Enjoy the Silence. En vandaag is dus inderdaad die... Uh, die David Gahan. De lead singer is jarig. Yes. Ik zet er gewoon aan. My little world Painful to me It's right through me Can't you understand? Oh, my little girl Enjoy the silence. Zeker. Geniet van de rust. Dat is een beetje de, de vraag. En... Yes, yes, What? yes. Wat the fuck? Oh, wacht. Oh, ja, natuurlijk. Heb ik niet vergeten. Die was ik vergeten met de verjaardag. Hè. Die is vandaag ook jarig. Ze wordt vandaag 48. Lisa Anne. en En? dat is de achternaam. Gewoon Lisa N. Dus nou, ik zie je heel veel wat kijk, maakt het niet uit. Goed, Lisa N is namelijk Amerikaanse pornoster. En ze is in uh, 1994 begonnen. En in 1997 what the fuck, AIDS? Ik stop even. Dus een tijdje tussenuit geweest. Had ze AIDS? Nee, nee, ze was bang voor AIDS. Sorry, oh. ik was niet volledig. Ja. En in 2006 is ze gewoon weer actief voor. Ik dacht, nou, alles is weer in kan in Ik ga gewoon weer mijn uh, beroep uit, uh, uitvoeren. En de laatste film is uit 2011. Uh, Big tits at school. Ik ga hem aanvragen. Oké. Okay. Maar goed, uh, <laughs> Ja, maar dat is ook nog, zeg je van de horeca... maar die hele seksindustrie die ligt natuurlijk ook op zijn gat. Want ja. de wallen in Amsterdam, niemand durft dat, dat, dat soort dingen weer te doen. Nee. En de hele daten. En krijgen die ook een onpaste vergoeding. Ja. Krijg, wordt allemaal, krijg je dat van je staat ja, allemaal krijg, terug? Kunnen die via de NAO dat aanvragen? Via de NAO? Ja, die, ja, die hebben nou, bepaalde ik, regelingen. En ik, ik ben ik daarmee bezig, niet. als voor mijn werk nu. Echt lastig. Dat uh, ik, ja, ja. Zit al twee uur ben ik uh, bereikbaar. Oké. Okay. Via de gemeente Haarlem... Nou goed, dit was Toeba Kleef. Fijn om ja, weer terug te zijn op de fijn. radio. We gaan weer terug als holletje in. Precies, tot volgende week. Tot volgende week. Hoi, prettig weekend. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.